11 uur, Kees met het NOS-journaal. Nederland blijft zich inzetten voor onmiddellijke vrijlating van de opvarenden van de Arctic Sunrise. Dat de aanklacht tegen de Greenpeace-medewerkers is afgezwakt, afgezwakt maakt daarbij geen verschil. Dat zegt minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Hij heeft nog geen officiële bevestiging uit Rusland dat de opvarenden niet langer van piraterij worden verdacht, maar van vandalisme. Greenpeace noemt de nieuwe aanklacht nog steeds buiten alle proporties. De organisatie wijst erop dat op vandalisme in Rusland ook een zware straf staat. Maximaal zeven jaar tegen vijftien jaar voor piraterij. De dertig opvarende onder wie twee Nederlanders zitten al een maand in een Russische cel. De huisarts uit Tuitjehoorn, die begin oktober zelfmoord pleegde, heeft tegen alle regels in overdosis morfine en dormicum toegediend aan een terminale kankerpatiënt. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met betrokkenen. Morfine als middel om het leven te beëindigen... mag alleen worden gebruikt in een acute noodsituatie. Volgens Bronnen was daarvan in dit geval geen sprake. Dormicum mag alleen in lage doses gegeven worden. De inspectie stelde de huisarts op non-actief... na een klacht van een co-assistent die bij de zaak aanwezig was. Daarna pleegde de huisarts zelfmoord. De mobiele telefoon van de Duitse bondskanselier Merkel... is mogelijk afgeluisterd door Amerikaanse inlichtingendiensten. Een woordvoerder van de Duitse regering zegt dat daar aanwijzingen voor zijn...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 Waarom ze niet eerder, bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks... het teveel uitgekeerde bedrag terugstorten, is onduidelijk. Voor de tweede achtereenvolgende dag was er in Castricum... een lichte aardbeving te voelen. Het KNMI zegt dat de beving een kracht had van 2,0 op de schaal van Richter. Gisteravond werd er langs de Noord-Hollandse kust... ook al een aardbeving waargenomen, die was iets zwaarder. Het KNMI noemt zulke bevingen niet erg opmerkelijk in Nederland... maar dat ze op ongeveer 7 kilometer in zee voorkomen... is wel een beetje ongebruikelijk. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het koelt vannacht af tot plaatselijk 8 graden. Morgen is er volop zon en weinig wind. Het wordt dan ongeveer 16 graden. Vrijdag en het weekend verlopen wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Eén enkele nood en het is er.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 Buiten is het 14 graden, binnen zit Rob Tripp. Hij is niet van mezelf, ik kwam hem vanmiddag tegen op internet, maar toch. Een moslima die zegt, naar aanleiding van de Zwarte Pieten discussie. Zo jongens, nou weten jullie ook eens hoe dat voelt: dat je cultuur achterlijk wordt genoemd. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op woensdag... met een opmerkelijk geluid vanuit de Tweede Kamerfractie van de PVV. Het was er even rustig, leek het, maar nu laat Louis Bontes van zich horen. Hij is uit het fractiebestuur gestapt... omdat hij niet langer verantwoordelijk wil zijn... voor het financiële reilen en zeilen van de PVV... en omdat de PVV in zijn eigen woorden als los zand aan elkaar hangt. Toen iedereen nog dacht dat het Nederland-Ruslandjaar... een feestje zou worden, leek het zo'n leuk idee. Een tentoonstelling over Provo en de Nederlandse protestbeweging... in Moskou. Vandaag ging die open, die tentoonstelling. Morgen houdt Roel van Duin er een toespraak. En ik praat straks met hem. En Xander Bogaert. 21 jaar oud staat straks met zijn team de Boston Red Sox... in de finale van het Amerikaanse Hongbal. Een Nederlander in die finale. Zelfs als je weinig van Hongbal weet, dan snap je dat dat heel bijzonder is. En om 5 voor 12 toch maar weer even Zwarte Piet. Maar nu eerst het nieuws van... Woensdag 23 oktober. The Russian authorities have dropped charges of piracy... against the 30 people detained on a Greenpeace ship in the Arctic last month. Rusland trekt de aandacht van de aanklacht van piraterij tegen de Greenpeace bemanning in. Die wordt nu beschuldigd van vandalisme. De internationale druk op Rusland wordt in deze zaak steeds groter, ook in Duitsland blijft de kwestie in het nieuws. In een open brief vorderen meerdere Friedensnobelprijsdragers Ruslands president Poetin op alles te doen om um die zo so wörtlich übertriebenen piraterie anschuldigingen tegen die Greenpeace-Activisten fallen te lassen.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 Op YouTube is een videoboodschap opgedoken... van twee Nederlandse jihadisten die naar Syrië zijn vertrokken. Niet om te vechten, maar om te helpen, zeggen ze. Hun hebben hulp nodig, net zoals wij, toen wij gevlucht waren. Ikzelf, als een zesjarig kind, uit Bosnië. Dus ik weet hoe het is. Het opduiken van die videoboodschap valt samen met de veroordeling... van twee mannen die van plan waren om naar Syrië te gaan. Hun voornemen was om daar mensen om het leven te brengen. En dat is strafbaar. Justitie is tevreden met die uitspraak. Jihadstrijders zijn niet alleen een gevaar in Syrië... maar mogelijk ook in Nederland. We zijn bang dat als zij in Syrië gaan vechten... daar gevechtstraining krijgen, ideologische training... ook getraumatiseerd zullen raken. En als ze dan terugkomen in Nederland... is de kans groter dat ze ook in Nederland een gevaar gaan vormen. Het kon bijna niet uitblijven... onder het bewind van de sober levende paus Franciscus. De Duitse bischop, die zijn ambtswoning voor miljoenen verbouwde... is tijdelijk uit zijn functie gezet. In erwartung der Ergebnisse besagter Prüfung unter der damit verbundenen Vergewisserung. Het is nog maar de vraag of Bisschop Thebarts van Elst überhaupt kan terugkomen. Het vertrouwen in hem is tot een dieptepunt gedaald. Ja, dat er jetzt niet meer hier Bischof zijn kan, dat is ja wohl van allen einzusehen. Denn wat soll er den Leuten nog erzählen? Het bisdom respecteert het besluit van de paus en gelooft ondanks alle ellende in een goede afloop. Ik denk dat met God's hulp, met vereenigde krachten, kunnen we deze tiefe crisis in de geschiedenis van ons bisdoms oparbeiten en overwinnen. En zwarte piet is nog lang niet uit het nieuws. Zwarte piet, jazeker. Sappemeer wilde gekleurde pieten, maar ziet daarvan af na bedreigingen. Tot en met het uitmaken van NSB'er tot SS'er. Grootsbedreigingen eh, zelfs. Grootsbedreigingen via de telefoon, et cetera, et cetera. Door de felheid van de discussie is die compleet omgeslagen. Zwarte Piet krijgt steeds meer steun. Met op Facebook al meer dan een miljoen likes. Dan heb je je standpunt wel duidelijk gemaakt. En dan uh, heb je het wel laten merken dat je het absoluut niet eens bent... met hetgeen uh, nu, nu uh, we Nederland bezighoudt, zeg maar. Op een schilderij uit de 16e eeuw is een zwarte knecht te zien... die allerminst een slaaf is. Gezien de belangrijke kleding die hij die heeft en ook de waardigheid waarmee hij hier is, is afgebeeld... Uh, hebben we hier te maken met een belangrijke man uit de kring... dicht rond Karel V. In België, waar de discussie inmiddels ook speelt... zien ze Zwarte Piet ook zo. De zwarte Piet is nu echt een stafmedewerker van Sinterklaas. Ze staan op hetzelfde niveau. <laughs> en bovendien, als Zwarte Piet wordt afgeschaft... zorgt dat voor een groot probleem. De Sint heeft Zwarte Piet nodig. En Zwarte Piet heeft Sinterklaas nodig om de kinderen de cadeautjes te brengen. Never change a winning team. En dat, lieve kinderen. Was Nieuws vandaag op Radio en TV. Doe maar. Goed, Freddy, Freddy van Dijk met de kranten. Zwakkere banken in de eurozone kunnen het mogelijk uitzingen... tot het einde van de eurocrisis... zonder dat er een nieuwe lading goedkoop geld... van de Europese Centrale Bank naartoe moet. Dat denkt een van de permanente directieleden van de bank. Deze Yves Merch ziet in een aantal landen... tekenen van economisch herstel, schrijft het FD. Nederlandse jihadstrijders gebruiken hulpverlening als dekmantel in Syrië. Sommige keren af en toe terug naar Nederland om geld in te zamelen voor hun humanitaire acties. Blijkt uit onderzoek van Trouw. De krant geeft voorbeelden en schrijft dat de Belgische Jeroen Bontink, die in België is gearresteerd, ook beweert als hulpverlener te werken. De AIVD zegt ook dat door terugkerende jihadisten een rookgordijn optrekken. Ook in het AD zegt nu een maffiaspecialist... dat de maffia zich permanent in Nederland wil vestigen. En daarvoor zal de organisatie infiltreren... in de Nederlandse politiek en het bedrijfsleven. Het maffia-kopstuk dat vorige maand in Nieuwegein werd gearresteerd... was niet alleen voortvluchtig, hij deed hier volop zaken. En dat de maffia hier investeert, betekent dat ze zich wil vestigen. De Volkskrant beschrijft hoe Nederland achter de schermen lobbyt voor een van de tien tijdelijke zetels in de VN-veiligheidsraad... ...van 2017-2018. Dat gebeurt door de moderne versie van spiegeltjes en kralen uit te delen. Dat wil zeggen, Nederland verspreidt een USB-stick... ...met tulpen, koeien, molens en oude meesters. Maar er zijn ook landen die zilveren horloges uitdelen, zoals India. Het Nederlands Dagblad kijkt vast vooruit naar zaterdag. Dan gaat in Saoedi-Arabië en dan gaan daar uh, vrouwenactivisten protesteren... tegen het verbod voor vrouwen om hun auto te besturen... In de loop van de jaren is er wel eens vaker zo'n protest geweest. Nu waarschuwen de activisten dat ze zich niet laten inpakken. Elke keer, zeggen ze, dat we in actie komen... worden geruchten verspreid dat het verbod binnenkort wordt opgeheven. Dan worden we gesust met oproepen tot kalmte en geduld. Maar die tijd is voorbij. De liefhebbers zitten er al op te wachten. Morgen verschijnt de nieuwe Asterix. Acht jaar na de vorige en ruim een halve eeuw... nadat het eerste stripboek verscheen. Deze is getekend door een nieuwe tekenaar, want de oude originele is inmiddels 85 jaar oud. Verschillende kranten schrijven erover. De Volkskrant heeft een afbeelding van de voorkant van de nieuwe Asterix Ché-Lepict. Lepict, de Picte, die heerste in Schotland tot. Eeuw. En het had weinig gescheeld of Patrick Kluivert was trainer van FC Twente geworden. Zijn benoeming werd door bepaalde mensen geblokkeerd, zegt Kluivert in spits. Desgevraagd wil hij nog wel toegeven dat voorzitter Joop Munsterman er één van was, maar hij was niet de enige. Meer namen wil Kluivert niet noemen, maar er vallen er wel nog een paar en Kluivert spreekt ze niet tegen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I'm scared to say I love you Afraid to let you know That the simplest of words won't come out of my mouth Though I'm dying to let them go Trying to let you to say I'm sorry. Don't feel sad for me. But the beautiful birds won't fly out of the cage. Though no, I'm trying to set them free. Trying This time we met, tears in our eyes reflecting, something connecting from so long ago, it might have been told in the stars, maybe that's what it was, it doesn't matter because still too scared to tell you, afraid to let you see, that the simplest of words won't come out of het nieuwe album van Paul McCartney. Dat noemen ze een hidden track. Het staat niet op het doosje, op het hoesje... dat dit nummer erop staat, maar als je hem helemaal afdraait... dan blijkt dit er ook op te staan. Scared. Het uh, leek even rustig binnen de PVV. Maar toen was daar Louis Bontes... Tweede Kamerlid van de PVV, lid van het fractiebestuur. Niet zomaar iemand binnen de partij. Echt iemand van de inner circle, zoals ze dat noemen. En deze Louis Bontes opent nu de aanval op partijleider Geert Wilders. Frontaal, vanavond in de krant, op de radio en op de televisie. Vlak voor de uitzending sprak ik met hem... om te beginnen over dat opstappen uit het fractiebestuur. Wat was voor hem het moment om dat te doen? Nou, ik was verantwoordelijk voor de financiën binnen de fractie... En ik kwam erachter dat er dubieuze uitgaven waren gedaan. Uitgaven die ik niet kende. Maar waarbij wel, ja, sprake was van integriteit. Mijn integriteit. En ja, ik heb toen dat bekeken en gezegd van ja, ik wil hier geen verantwoordelijkheid voor nemen. En eh, vervolgens eh, mijn bestuurslidmaatschap neergelegd. Omdat als er integriteit eh, ja, aan de orde is, dan kun je ook maar één ding doen en dat is dat. Maar wat bedoelt u met dubieuze uitgaven? Nou het is zo, de Tweede Kamer, die krijg, de Tweede Kamerfractie van de PVV krijgt subsidie van de Tweede Kamer. Voor personeel, voor uh, ja, secretaresses, beleidmedewerkers. En dat geld is uitsluitend bestemd om te besteden aan het functioneren van de Tweede Kamerfractie. En ik kwam erachter dat dat geld van die Tweede Kamerfractie is aangewend om die verzetstoer mee te organiseren. De verzetstoer? De verzetstoer door heel Nederland en met een afsluiting op het Malieveld. Ja, Dus dat, dat dit is eigenlijk een soort partijgedoe, maar daar wordt dan geld voor de, van de fractie voor gebruikt, bedoelt u? Ja, dat was uh, duidelijk een partij, uh, ja, partijdoel had dat. Zeker als je kijkt naar de laatste dag op het Malieveld, dan zag je gewoon dat uh, daar waren sprekers van het Europees Parlement... Uh, een spreker van de Eerste Kamer, uh, Geert Wilders als uh, fractievoorzitter van de Tweede Kamer. Maar dat is de hele partij en de Tweede Kamerleden waren onzichtbaar. Ja. Dus ja, dan heb je het duidelijk over een, uh, een uitgave die buiten uh, de fractie gaat. Ja. Is, is dat het enige voorbeeld van dubieuze uitgaven? Nou, wij zijn er al een keer uh, voor op de vingers getikt. Dat is eerder gebeurd uh, in, al in Almere. Een soortgelijk, uh, soortgelijke casuïstiek. Uh, dat, is, ja, dat heb ik toen uh, opgelost. Dat is toen uh, in mindering gebracht op het budget van het jaar daarop. En ja, dit was nu uh, de tweede keer. En ik wilde daar gewoon geen verantwoordelijkheid voor nemen. Met name omdat uh, er is nog een, uh, ja, een pot met geld, om het zo maar te noemen. En dat is uh, de Stichting Vrienden van de PVV. Dat is waar donateurs geld in kunnen stoppen. Maar ik heb daar geen zeggenschap over. Als ik daar wel zeggenschap over had gehad dan had ik uh, dat geld van die verzetstoer geboekt op die stichting. Ja, want u, maar, u, maar u, had willen, u wil weten ook waar dat geld van buiten vandaan komt voor de PVV. Nou, dat zou ik op zich wel makkelijk vinden, want ik word er wel op aangekeken. Ik, als je financieel verantwoordelijk bent voor een fractie, word je daar wel op aangekeken. En ik beschik er niet over en ik heb er ook geen zicht op. En dat maakt het voor mij extra moeilijk. Anders had ik direct had ik gezegd van nee, we nemen geen risico. We betalen het uit die pot Stichting Vrienden van de PVV. Ja, Dus u zegt er is totaal geen zicht op hoe het geld wordt uitgegeven bij de PVV en waar het geld vandaan komt. Nou, ik had in ieder geval niet het totale overzicht. En op een deel, dus dat uh, zeg maar de helft... dat is die pot van de Stichting Vrienden van de PVV... heb ik totaal geen zicht. Echt helemaal 0,0. Nee, los daarvan, u zegt dat die fractie in de Tweede Kamer... geen prettige omgeving is om in te werken. Wat bedoelt u daarmee? Nou kijk, het is zo dat uh, natuurlijk uh, Geert Wilders is... Uh, die heeft lange tijd uh, heeft die, uh, de fractie uh, strak geleid... en uh, heeft dat natuurlijk goed gedaan. Wat, wat hij bereikt heeft, dat heeft hij gedaan in zijn eentje...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 omdat uh, je al snel uh, op, ja, in de persoonlijke sfeer komt uh, bij mensen en van collega's. En dat wil ik niet. Maar hoe bedoelt u wat, wat, ik... wat er in de fractie is gebeurd? Onder de wat er in de, Geert, de fractie Geert, is Geert, gebeurd? Geert bepaalt alles en dan, dat, dat is het. Punt uit. Ja, dat, dat is het. Uh, maar ik wil niet ingaan op, uh, ja, noem eens voorbeelden dan van die sfeer... want die zijn er natuurlijk waar ik dat mee kan onderbouwen... maar ik wil wel graag uh, in gesprek blijven met mijn fractie. Ja, maar en, dat, maar ja. dat was natuurlijk met alle respect altijd al zo, toch? Ik bedoel, de vraag is natuurlijk een beetje waarom komt u daar nu mee naar voren? Waarom ik daar nu uh, mee naar voren kom, dat is uh, buiten mijn wil om... ik heb uh, in, de, in de fractie, in de fractievergadering heb ik mijn bestuurszetel neergelegd om de redenen die ik u zojuist noem. Dat financiële wilde, gedoe, hè? Want dat dat is financiële AAN. gedoe. En ik wilde dat uh, intern houden. Ik wilde dat absoluut intern houden. Alleen wat er gebeurd is, is dat is gelekt. Ik weet niet door wie en uh, waarom, maar dat is naar buiten gebracht naar een journalist. En toen lag het op straat, ook met de reden dat het was om de financiële afhandeling... en, en de, ja. Niet transparante uitgaven. En toen lag het op straat. En toen kon ik ook niet anders meer dan ja, de reden noemen. Het is natuurlijk raar als je pleit voor uh, meer transparantie uh, binnen een uh, partij. Als je dan zelf uh, opstapt om een bepaalde reden. Of met een goede reden. In mijn geval integriteit. Als je dan opstapt om ja, te gaan duiken en je te gaan stoppen En tien keer per dag de telefoon of twintig keer per dag de telefoon weg te ja, drukken. Maar het klinkt, dus natuurlijk, voel... het klinkt natuurlijk heel erg hetzelfde als wat Hero Brinkman destijds zei. Hè? Die zei ook van het, er moet meer transparantie zijn. Uh, Geert Wilders moet niet alles bepalen. De, het moet een normale partij worden. Met afdelingen alles erop en eraan. Het klinkt allemaal een beetje zoals we het al een keer eerder hebben gehoord. Dat kan ik me voorstellen. Maar dit is geen uh, Hero Brinkman actie van mij. Of Hero Brinkman 2.0. Ik werd hiermee geconfronteerd. Uh, doordat het uitlekte. Uh, maar u moet het niet zien als een, als een opstand. Of verraad. Of, uh, of wat dan ook. Ik heb geen enkel belang hierbij. Ik heb geen belang om een eigen partij te beginnen, of me af te splitsen... of met Hero Brinkman samen te werken. Echt geen haar op mijn hoofd die eraan denkt. 0,0. Maar denkt Ik u dat een... Geert Wilders daar ook zo over denkt? Dat het niet tot imago-schade zal leiden, net zoals toen met de kwestie Brinkman? Nou ja, ik weet niet hoe Geert hierover denkt. Ik weet wel hoe ik er zelf over denk. Daar en heeft u nog niet met hem over gesproken? Nee, nee, ik heb nog niet met hem hierover gesproken. Ik weet hoe ik er zelf over denk. En dat is van er moeten dingen veranderen binnen de PVV. Daar ben ik van overtuigd. Je moet de partij sterker maken naar de toekomst toe. Maar dan, uh, u, u kent de PVV nog veel beter dan ik. Maar ik denk toch dat Geert Wilter zou zeggen: daar gaat helemaal niks van inkomen. Nou, ik ga in ieder geval wel mijn uiterste best doen. Kijk, wat ik al zei, die strakke regie van Geert, dat heeft gewerkt tot een bepaald moment. Maar op een gegeven moment kom je op een omslagpunt. En dan moet je echt een andere leiderschapstijl gaan, gaan hanteren. En moet je dingen echt gaan organiseren. Je kunt niet de grootste partij van Nederland, virtueel althans... Uh, kun je gaan leiden of laten leiden door één man. Hoeveel kwaliteiten die man dan ook heeft. Ja. Hoeveel kwaliteiten Geert ook heeft. Want het is ook uw verhaal, net zoals bij Brinkman destijds... als Geert Wilders wegvalt, dan valt eigenlijk die hele partij weg?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 Ja, dat klopt. Maar dat daar heeft klopt. u van afge afgezien? Ik heb daarvan afgezien. Want uh, als je het, uh, wat ik nu zeg, van ik wil gaan bouwen aan de partij, dat hij de toekomst in kan. Wat, ik nu, wat nu niet zo is, dat kun je niet doen vanuit het Europees Parlement. Ik nee, dat, van, dat had niks te maken met dat u daar zou moeten gaan samenwerken met Marine Le Pen van het Front National? Nee, nee, nee. nee, nee. Daar had dat dat u geen bezwaar te met... tegen gehad. Ik heb daar geen bezwaar tegen, tegen samenwerking uh, met... Uh... Nee, en, nu, en nu naar buiten treden, nu heeft het ook niks te maken... met het feit dat Marine Le Pen uh, naar Den Haag komt... op uitnodiging van Geert Wilders. Nee, absoluut niet. Uh, dat ik nu hier uh, bij u in de uitzending zit... is puur toeval dat, het, dat er gelekt is uit de, uh, ja, uit de omgeving van de fractie. Ik weet echt niet wie en waarom. Dat ik ben opgestapt en van het een komt het, uh, komt het ander. En uh, niet meer, niet minder. Nou, na het herfstreces, meneer Bontes... dan komt die PVV-fractie van u weer bijeen... Wat denkt u? Denkt u dat daar mensen hun mond zullen open doen? Ja, dat kan ik moeilijk, uh, moeilijk inschatten. Ik weet niet hoe mensen erin zitten. Ik heb nog niets uh, gehoord. Ik wil mijn verhaal, zoals ik dat ook tegen u zeg, uh, in de fractie doen. Maar mijn bezwaren zijn ook niet nieuw voor de fractie. Maar, uh, maar goed, heb, dan weet u ook dat ze de vorige keer... daar ook niet hun mond over hebben opgedaan. Ja, dat zou kunnen. Ik moet uh, kijken hoe, uh, hoe de collega's erin zitten... en uh, hoe dit afloopt. Ik kan dat uh, moeilijk inschatten, eerlijk gezegd. En als ik dan zeg dat Geert Wilders dit... Nooit gaat toestaan, allemaal. Partijdemocratie en alles wat u wilt. Wat betekent dat voor u dan? Ik zal hem uh, proberen te overtuigen. Ik heb daar een, een lange adem uh, in. Uh, ik heb er geen enkele behoefte aan. Nogmaals, ik heb geen agenda, geen geheime agenda. Ik wil geen Judas zijn om de PVV in de steek te laten. Dus ik zal uh, mijn schouders eronder gaan zetten. Ik ben van plan. Om alle provincies af te gaan, althans onze fracties in de provincie, onze gemeenteraden. Uh, met mensen in gesprek te gaan en kijken uh, hoe ik Geert kan overtuigen om, uh, om uh, ja, door te pakken en naar een volgende fase met de partij te gaan. Staat u alleen in die Tweede Kamerfractie?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 Nou, dat ben, ik, dat ben ik niet van plan, omdat uh, ik heb geen enkel uh, uh, ja, politiek, uh, politiek probleem. Hè. Dus, dus de standpunten, uitgangspunten van de uh, PVV, die draag ik met verven. Dus er is politiek inhoudelijk geen probleem. Er is een, een organisatieprobleem. En uh, dat is voor mij geen reden om de eer aan mezelf te houden. Nee, maar u weet net zo goed als ik natuurlijk dat anderen die het binnen uw partij hebben geprobeerd... dat het daar politiek gezien niet goed mee is afgelopen. Ja, dat, de statistieken wijzen niet positief voor mij uit om het zomaar te zeggen. Dat, dat, dat klopt wat u zegt. Hoewel dat allemaal weer net andere situaties waren dan de mijnen. Het ging vaak om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 Ja, dat, dat zal sowieso gaan gebeuren en moeten gebeuren. Dat, zal, dat is glashelder. Ja, maar morgen, hoe doet u dat? Gaat u vanavond nog bellen? Of? Nee, ik wacht, ik wacht af. Ik ga ervan uit dat, dat Geert contact zoekt, want hij is tenslotte fractievoorzitter. Werkt dat en, zo? Uh, hij belt u en u belt hem niet? Nou, ik, ik bel hem nu niet. Ik heb eventjes genoeg aan mijn hoofd om de media te worden te staan... en dit verhaal goed uit te leggen. Ik verwacht dat in ieder geval dinsdag contact is. Dan gaat de Tweede Kamer weer volop draaien. Dan beginnen de, de, de debatten weer. En dan hebben wij ook fractieverradering. Dus ik wacht dat moment af... Uh, van die fractievergadering, uh, belt Geert. Want ik weet absoluut ook niet waar hij zit, uh, op dit moment. Of, of wie weet, is die wel in het buitenland? Ik weet het echt absoluut niet. Dus ik wacht eventjes af uh, tot hij contact zoekt. En anders dan uh, hebben we de vergadering uh, dinsdagochtend de uh, in Den Haag. Meneer Bontes, uh, dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Uit 1971 was dit. Doris Duke. En I do it all over you. Ja, voor de verandering nou is een uh, positief bericht... van de Nationale Bank van Spanje, de Banco de España. Uh, Spanje beleefde in het derde kwartaal een economische groei van 0,1%. Dat lijkt niks, maar vergis u niet, dat betekent wel... dat Spanje, en dat kunnen wij niet zeggen, uit de recessie is... na negen kwartalen van krimp. Goedenavond Marcel Janssen. Econoom, verbonden aan de Universiteit van Madrid. Is er een jubelstemming in Spanje na dat bericht? Uh, de, de regering uh, verkeert in een jubelstemming. Ik denk dat de rest van de samenleving zich bewust is... dat dit niet meer is dan een eerste stap. Uh, een kleine stap. Technisch zijn we uit de recessie, maar uh, de weg is nog heel lang. Ja, stel, te technisch. Uh, inderdaad, het is een, uh, uh, een technische definitie. We, uh, een recessie begint als we twee kwartalen krimp hebben en eindigt als er een uh, het kwartaal is met groei. Dat lijkt dus nu het geval. Ja. Uh, officieel is het nog slechts een voorspelling. Maar die wordt volgende week uh, vrijwel zeker bevestigd... door het uh, Nationaal Instituut. En uh, het weerspiegelt uh, uh, het feit dat de recessie al maandenlang aan het aflakken is. Ook de vernietiging van de werkgelegenheid uh, lijkt uh, tot zijn einde te komen. Dus het is uh, hopelijk het begin van een herstel. Maar de voorspellingen zijn uh, nog steeds dat de groei hier erg laag gaat zijn. Mm. En met 0,1% uh, uh, creëren we geen werkgelegenheid. Mm. En het lijkt erop dat we zeker tot einde uh, volgend jaar moeten wachten... voordat de werkgelegenheid daadwerkelijk uh, uh, begint te groeien hier. Mm. Dus dit is niet meer dan een, dan een eerste begin. Ja, maar dat eerste begin dan nog. Hè? Wat is de verklaring daarvoor? Waar zit het hem in? Dat is de, de, het goede, uh, de goede groei, de hoge groei van de exporten. De binnenlandse vraag blijft hier dalen. Uh, de mensen zijn hebben zich heel erg sterk in de schulden gestoken voor de, cri uh, voor de crisis. Bedrijven uh, zitten ook diep in de schulden. Zelfs de overheid uh, hier zit diep in de schulden. Dus het is de buitenlandse vraag die op dit moment... Uh, uh de economie hier aanzwengelt. Uh, uh, en ook in de komende kwartalen... zal het die buitenlandse vraag moeten zijn... die die, die, die economie uh, aan zwengelen... zodat op termijn ook de binnenlandse vraag uh, kan oppikken. Dus het is voor Spanje heel erg belangrijk... wat er in de rest van Europa gebeurt. Hmm. So, u zei net, die jubelstemming... als die er al is, die zit hem dan vooral bij de regering. Hè? Wat, wat zegt de regering hierover? Nou, de regering uh, uh, probeert... De Spanjaarden duidelijk te maken dat hiermee echt de crisis al voorbij zou zijn. Men heeft in het voorjaar de fout begaan om aan te geven dat de werkloosheid in Spanje tot aan de volgende verkiezingen ruim boven de 25% zou blijven zonder additionele maatregelen aan te kondigen. Dat is toen als een baksteen gevallen. En nu probeert men eigenlijk dat hele beeld te corrigeren. Men is alweer bezig met volgende verkiezingen. En het eerste positieve nieuws wordt nu aangegrepen... om een heel overdreven positief beeld van de Spaanse economie te geven. Maar we moeten niet vergeten dat we 25% werkeloosheid hebben. De overheid heeft nog steeds het hoogste uh, overheidstekort uh, in, uh, in Europa... De kredietverlening is nog niet op gang gekomen. Dus er zijn nog steeds enorme problemen. Ik begrijp wel dat het goed nieuws is. Ik begrijp ook wel dat politici uh, dat goede nieuws willen gebruiken. Het is ook, de situatie is onvergelijkbaar met vorig jaar. Hè. Rond deze tijd vorig jaar praten we alleen maar over een mogelijke ingreep in Spanje. Dat is van de kaart. Maar er liggen nog steeds hele grote uitdagingen uh, op tafel. En mijn uh, vrees is dat die euforische stemming uh, van de regering er eventueel toe kan leiden dat de inspanningen... Ja, om, om Spanje dus uit, echt uit die crisis te trekken, dat die af gaan zwakken. Dus ja. daarvoor moeten we waken. Ja. ja, want ik begrijp dat morgenochtend nieuwe werkloosheidscijfers gepresenteerd worden in Spanje. Dat zijn toch harde cijfers, neem ik aan dan? Ja. Ook daar uh, verwacht men dus uh, positieve cijfers. Het derde kwartaal is traditioneel een kwartaal in uh, dat de werkloosheid oploopt... omdat de contracten uit de toeristensector aflopen. Maar morgen lijkt het erop alsof uh, de cijfers... Uh, die die, die nu rondzingen uh, zeg maar, op internet, dat de werkloosheid met zo'n 120.000 mensen in het laatste kwartaal gedaald zou zijn. Een groot gedeelte daarvan zijn eigenlijk mensen die de arbeidsmarkt uh, uh, verlaten uh, hebben. En die dus gewoon denk, niet meer uh, voorkomen in de statistieken dan? Ja, inderdaad. Uh, uh, maar desalniettemin, uh, uh, het lijkt uh, in, in heel de crisis het beste derde kwartaal te zijn. Uh, dus ook ook uh, vanuit dat opzicht verbeteren de notities. Maar ja, zoals gezegd, met 25% werkloosheid... Uh, uh, weet u en weet ik hm. dat dit jarenlang gaat duren. en het, uh, het is dus van belang dat de Spaanse uh, samenleving uh, ervan bewust is... dat er ook de komende jaren offers van zich gevraagd zal, uh, zullen worden. Uh, de overheid zal door moeten gaan met de uh, tekortreductie... en moet loonmatiging uh, blijven plaatsvinden de komende jaren... Uh, er liggen nog steeds hervormingen op stapel. En die euforie lijkt de druk een beetje te veel weg te halen. Hè. Dus uh, uh, uh, we moeten ervoor waken dat één goede notitie ons uh, zeg maar, op onze lauren laat rusten. Uh, uh, er liggen hele grote uitdagingen uh, voor Spanje in het verschiet. En we zullen uh, echt alle hens aan dek moeten heissen uh, om, om hier uit te komen. Is duidelijk. Hartelijk dank Marcel Jansen vanuit uh, Madrid. Graag gedaan. Vaker gezeten laat in de nacht met een glas. Met mijn check en een joint. En het is niet gezond, en ik mijmer en mors met mijn as. En ik ken de gedachten, die komen gaan, gevolgd door een plechtig besluit. Ik heb het al vaker gezegd. Maar nu doe ik het echt, nog één en dan schijk ik er uit. Dan grijp ik mezelf in mijn klad, en rammel me eens flink door mekaar. Ik breek mezelf af tot op de bodem, en trek me omhoog aan mijn hand. mezelf binnen de buit raap mezelf eindelijk bijeen Pak het voortaan Heel anders aan Morgen begin ik meteen Zo zit ik iedere avond Weer neem ik mij allerlei voor. Zo gaat het niet langer, zo blijf ik behanger. En de tijd diekt genadeloos door. Ik neem een paar andere ogen, blauw en niet meer zo zwart. Want het is niet waar het lijkt, maar hoe je het bekijkt. Dus ik krijg ook een heel ander hart. Dan grijp ik mezelf in mijn kladden, en ik rammel eens flink door elkaar, Breek mezelf af door op de bodem, en trek me omhoog aan mijn haar. Verleden getreurd. Waar een andere man nu het nog kan. Alsof er nog niks is gebeurd. Alsof er nog niks is gebeurd. Keer mezelf in als de buiten. Raad mezelf eindelijk bij. Voortaan, heel anders. Aan. Morgen begin ik meteen. Morgen begin ik meteen. Luc van der Lube. Morgen begin ik meteen. En. Tentoonstelling over uh, Provo en de Nederlandse protestbeweging in Moskou. Vandaag is die tentoonstelling geopend. Een oud Provo-voorman en een van de oprichters van de beweging, Roel van Duin, geeft morgen een lezing. En uh, we hebben hem nu aan de lijn. Um, het is natuurlijk allemaal bedacht toen iedereen er nog van uitging, uh, meneer Van Duin, dat het een feestje zou worden, dat Nederland-Rusland jaar. Die sfeer is nu wel anders natuurlijk. Hè. Heeft u daar iets van gemerkt? Nee. Nee, ik, eh, volgens mij is het een de, de regering van Rusland opgefokte toestand. Ik heb nog niemand gesproken die iets tegen Nederland heeft verder. Ik vraag wel eens, wat vind ervan? En zo, nou ja, ze vinden het allemaal een aardig uh, land. Ja, verder niks. Ja. Nee, want, want, je je, want je zou je afvragen, zijn ze nog wel geïnteresseerd, als de, de stemming dan zo is, eh, om veel te horen over Provo en een uitgerekende anti-autoriteitsbeweging? Ja, ja. Deze tentoonstelling is georganiseerd door een aantal uh, Moskouse kunstenaars en uh, bij de opening bleek al dat er heel veel belangstelling voor was en uh, er was ook zelfs een, een Moskouse televisiezender die mij uh, uh, graag aan het woord liet over... over uh, ja, de anti-autoritaire beweging van destijds in, in Amsterdam. En wat dat voor uh, gevolgen heeft gehad. En dat, hoe dat bij heeft gedragen aan de democratisering. Ja. Dus die zullen dat gretig uitzenden, zei hij. En als we u dan om een voorbeeld vragen, hè? Wat, wat zegt u dan eigenlijk? Als, als voorbeeld om duidelijk te maken wat Provo was toen. Uh, ja, ja, ik, uh, ik uh, begin bij de happenings uh, in Amsterdam. Uh, ik vertel hoe wij met ludieke acties uh, uh, de onderdrukking die er destijds was uh, uh, ja, heb, hebben, hebben, hebben gevloeid door bijvoorbeeld krenten op straat uit te gaan delen of uh, uh, met spandoeken te gaan lopen waar, waar helemaal niets op stond in een tijd dat, uh, dat demonstraties verboden waren. En dat we dan op die manier uh, ja, de lachers op ons hand kregen. Want ja... Uh, ...het is niet duidelijk waarom mensen gearresteerd kunnen worden... ...omdat ze krenten uitdelen op straat. Nou, en met dat soort voorbeelden... ...geef ik dus uh, ja, mensen hier wenken uh, over hoe ze, hoe, ze kunnen, hoe ze kunnen werken. En, maar ja, ik heb tot nu toe heel dappere mensen ontmoet. Uh, mm. ontmoet die uh, ja, bijvoorbeeld een, een kunstenares die, uh, die tekeningen maakt over... Uh, uh, hoe, hoe rechters hier uh, de, de zaak bezendelen met valse aanklachten. en uh, Zij gaat uh, naar uh, gevangenissen waar, uh, waar mensen zitten... die daar zonder enige grond uh, worden vastgehouden... Um, dus op mijn beurt leer ik ook weer wat van die mensen hier. Ja, maar goed, u zegt het zelf al. Dat zijn geïnteresseerde kunstenaars die uh, ja. heel erg geïnteresseerd zijn in wat ja. u vertelt natuurlijk. Maar heeft u het idee ja. dat dat verder nog een beetje in vruchtbare bodem valt in Moskou op het ogenblik? Nou ja, in, in Moskou valt het wel een beetje in, in, in vruchtbare bodem. Want ja, er zijn hier heel veel mensen die helemaal niet op de hand van Poetin zijn. Er is, ja, er is hier een, wel een sfeer van meer internationaal denken in Moskou. Maar dat is dus heel anders dan in de rest van Rusland. Eigenlijk zou je met die tentoonstelling ook buiten, buiten Moskou uh, moeten trekken, of niet? Ja, dat zou moeten, maar dat zou een stuk moeilijker zijn. Nou ja, in Peterburg, Petersburg, daar zou het kunnen. Um, maar ik betwijfel of het uh, buiten die twee steden uh, mogelijk zou zijn. Uh, misschien hier en daar wel, maar ik, ik denk dat, uh, mm. dat het dan veel moeilijker wordt. Maar ik moet erbij zeggen dat er ook hier uh, uh, via een website een aankondiging is... van, van uiterst rechtse mensen en uh, orthodoxe priesters, geloof ik, die... Uh, ...aanstaande vrijdag, nee, de tentoonstelling zullen uh, willen komen met, uh, uh, ja, met een beetje agressieve bedoelingen. Dus ik hoop dat dat goed afloopt. En dat valt niet goed bij iedereen blijkbaar? Nee, natuurlijk valt dat niet goed bij, uh, bij, bij, bij, bij de rechtse mensen die hier in, uh, in Moskou zijn... ...en bij de aanhang van uh, Poetin valt dat ook niet, uh, niet lekker. Nee, u, gaat morgen ja, een, u gaat Maar ja, huh? maar het, het, het wordt dus niet verboden, het wordt ook nee. niet uh, onmogelijk gemaakt... Uh, het, het, het is mogelijk, maar aan de rand van uh, uh, wat legaal is. Ja. U gaat morgen een uh, lezing houden. Hoe is het met uw ja. Russisch eigenlijk? Nou ja, <laughs> ik, ik spreek wel Russisch. Ik ben getrouwd met een Russische vrouw. Ja. Sinds een jaar of zeven. Uh, dus ik heb ijverig uh, geoefend de laatste dagen op uh, mijn uitspraak. Zodat iedereen kan uh, begrijpen. En ik hoop dat dat. Uh, Goed ik vind het uh, heel prettig om dat in het Russisch te doen. Kijk, uh, uh, toen wij begonnen het provo hebben we een keer ook een, uh, in het Russisch... een vertaling van onze oproep aan het internationale profetariaat... naar uh, Leningrad gesmokkeld, waar toen wat jongeren waren... die ook een beetje opstandig waren. Uh, maar uh, dat ging in die tijd natuurlijk uiterst moeilijk... omdat het ijzeren gordijn er was. Hm. En ik vind het dus nu heerlijk om uh, die mensen zelf... In hun eigen taal te kunnen toespreken. En bovendien ook nog kopieën van de pamfletjes van destijds uh, te kunnen overhandigen, omdat we die uh, teruggevonden hebben en uh, vermenigvuldigd. Ja. Meneer Van Duin, ik moet afronden. In één zin, wat wordt uw boodschap in die toespraak? Uh, uh, kom in opstand tegen de onderdrukking. Oké. Okay. Ik dank u wel. Ik wens u uh, veel succes tot u morgen in het Russisch. Dankjewel. Respect ervoor. Dat zie ik dan jou. Dat dan jou. daar. Yes, I understand that every life must end. Oh, hmm.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 Just breathe Practice Thomas is never gonna let me win oh. Under everything, just another human pin all. Oh.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 No MUZIEK like Muziek van Pearl Jam, en dat uh, draaiden we niet zomaar. Want muziek van Pearl Jam wordt gebruikt als soundtrack van de World Series. Soms hele ruige muziek van deze band, maar soms ook dit soort liedjes. En over Amerikaanse honkbal gesproken, wij luisteren even naar Xander Bogart. Oh, Xander Bogart is making a bit for his first big league home run. And he's got it. By plenty. Over the visitors, bullpen in left. Wow. Goodness. The first in what looks to be a very promising career for Xander Bogart. It's a pitching change. Hij will be right back. Uh, a very promising career. Deze 21-jarige Nederlander die straks met zijn team, de Boston Red Sox, in de finale van het Amerikaanse staat Een Nederlander in de World Series. Maarten Koolsloot schreef heel veel over het Nederlands hoongbalteam. Hongbalgoud, uh, Hollandse honkbalhelden volgden Oranje en Bogaards begin dit jaar... tijdens de World Baseball Classic. Goedenavond. Goedenavond. Ja, heel bijzondere Nederlander in die finale. Is het uniek of is het heel bijzonder? Uh, het is heel bijzonder. Uh, het is een elk geval bijzonder Nederlands international. Zoals gezegd, Bogart in uh, begin dit jaar mee met het Nederlands team. Hij werd ook wereldkampioen met het Nederlands team in 2011. Uh, het was hij nummer 18. Uh, dus een international die het doet is heel bijzonder. Uh, spelers met een, een Nederlands tintje zoals Andrew Jones... Uh, die bijvoorbeeld met de Atlanta Braves in 1996 in de World Series speelde. Uh, die heeft dat gedaan. Verder terug hebben we Bert Blijleven. Of in het Engels Bert Blyleven, uh, die, die heeft de World Series twee keer gewonnen. Maar die vertrok uit Nederland toen hij na nou kon lopen. Ja. Dus dat is wel... Uh, hij noemt zichzelf Dutch. Maar dat, dat moeten we toch een, uh, formeel een beetje anders zien, denk ik. Ja. Dus ja, uniek. En deze jongen waar we het nu over hebben. Die komt van Aruba. Hè? Dus ja. Aruba staat natuurlijk helemaal op zijn kop. Maar dat hele jongen van hem maakt het natuurlijk ook wel bijzonder, toch? 21 ja, jaar. Zeker, dat is... Uh, ja. Ja, volslagen uniek. Er is een hele generatie jonge Nederlandse spelers. Hij is er een van de jongste van die het nu doorbreekt. Maar uh, het unieke aspect zit er met name in. Hij heeft uh, een wedstrijdje in de basis gestaan uh, voor Boston. En dat was, uh, daarmee was de jongste speler ooit. Haalde Babe Ruth in. Die was tot nu toe uh, het legendarische Babe Ruth. Uh, ook ooit speler van de Boston Red Sox. Uh, dus, dus dat zegt heel veel. Uh, iets anders wat veel zegt, hij heeft nu twee wedstrijden twee keer vier wijd gekregen. Dus dat je zeg maar gratis naar het eerste honk mag. Uh, hij was ook de jongste speler die dat uh, twee wedstrijden uh, twee keer had gedaan. Dus dat zijn, uh, behalve leeftijd, zijn ook de prestaties uh, die hij ja. levert. Die u. jongen is ontzettend goed. Ja, zeker. In 2009 heeft hij een contract getekend. En dan binnen vier jaar uh, hier zijn, uh, op het hoogste niveau, maar ook in die finales ja, Dat zie je bijna niet. Dat zijn echt de allerbeste. Ja, ik las dat hij met een bezemstijl vroeger. Dat heeft geoefend, hè? Dat hij zo, ja, in zo met Hongbal. In, in de tuin van, de van zijn oma heeft, heeft een oom dat geleerd. En die mannen die waren ik voor een klein jongen goed genoeg. Hij is begonnen op vier of vijfjarige leeftijd. Uh, dat soort details dat worden voor een kind later altijd wat uh, ja, minder duidelijk... hoe de wind daar precies zat. Uh, maar zo heeft hij het geleerd, ja. En, voor uh, jongens of aan, hij heeft een oh ja, is een tweelingboer. Is het ook zo'n goede hongballer? Ja, nou, dat, dat hebben ze een tijd wel gedacht. Uh, er wordt eigenlijk wat, uh, wat, wat geld in de jonge spelers geïnvesteerd. Uh, Alexander heeft getekend voor uh, 410.000 dollar. Zijn broer kreeg ongeveer 180.000. Heeft hij dan ook de helft van het talent? Nou ja, dat is de vraag. Maar uh, Jair heeft twee jaar prof gespeeld, is daarna uh, ontslagen... Dus die is nou uh, geen prof meer. En zijn mm -hmm. broer wel. Dus mm -hmm. zo kan het, uh, kan het soms gaan. Ja. En hij wordt omschreven uh, als een rustige jongen. Een coole jongen. Of, ja. Hoe moet ik dat opvatten? Een jongen die niet gek te krijgen is? Of? Ja, dat is, dat is wat, wat gezegd wordt. Ik heb een aantal van zijn, uh, van zijn uh, mensen omheen me gesproken... bij het Nederlands team. Uh, Eén daarvan is Danny Rombly, en international. En die zegt ook van, ik ken eigenlijk niemand die hem niet mag... Uh, het, soms heb je wel spelers in de VS, zegt, zegt Rombly dan... die denken dat ze heel wat zijn en boven iedereen staan. Hij heeft dat absoluut niet. En uh, een van zijn coaches, Wim Martinez, die omschrijft... ook als een hele rustige jongen. Uh, ja, die, die, is echt, die echt doet wat hij moet doen, heel erg gefocust is. Ja, wat op die leeftijd, hè, 21 jaar, en dan die druk natuurlijk... en dat je weet wat er van jou verwacht wordt... en hoe er naar jou gekeken wordt... dan moet je ook wel een bepaald soort schouders hebben. Zeker, uh, en, en het stadion in Fenway Park in Boston, dat is... Uh, ja. Dat kan een gek huis worden als een, als een stadion in Istanbul. Of, of welk groot voetbalstadion ja, in Europa. Kent dat, hè, ja, ja, ja. Ik ben er toevallig deze maand ook in de play-offs geweest. En dat is een intensiteit, een beleving die wij in Nederland bij Ajax en Feyenoord... als die spelen zien. Ja, een podium, een aandacht. Ik bedoel, er staan 15, 20 journalisten iedere dag rond zijn hokje... in de kleedkamer met hem te praten. Ja, Dat is natuurlijk voor een jonge jonge veel. Maar hij kan het kennelijk goed aan. Zijn coaches zeggen dat, spelers die met hem hebben gespeeld. Uh, en dat bewijst hij ook. Hij heeft uh, uh, in de zesde wedstrijd uh, tegen Detroit in de vorige ronde kreeg hij vier wijd. Uh, later wordt er dan een Grand Slam homerun geslagen. Uh, komt hij ook over de thuisplaat. En die vier wijd is, ja, is een belangrijk onderdeel van zijn wedstrijd. Die pitcher wordt moe als hij maar moet blijven gooien. Dus hij is in staat om onder druk rustig te blijven. Niet te slaan de bal te laten gaan en vier wijd te krijgen. Een ja, hele goede jongen. Jij noemde net al de naam Andrew Jones. Is dat een voorbeeld voor hem geweest? Dat is een voorbeeld uh, voor veel uh, van deze generatie uh, jongens. Dus ook, uh, ook voor deze Speler. Uh, Jones... Vergelijk dat is met wat voor naam in het voetbal zou je dan moeten denken? Voor wie? De uh, Andrew Jones, uh, vergelijken we in het voetbal. ja internationale ster in het voetbal, uh, dan ga je toch wel een beetje richting Ronaldo. Zeker de beste, soort na nou, de daar beste je het over dan, Kijk, de beste jaren van Andrew Jones was hij in Amerika de beste verdediger. Uh, sloeg hij zo'n beetje de meeste handrens per jaar. Uh, was gewoon een sterf van echt wereldformaat. Het is daarna helaas wat ingezakt. Eigenlijk, de vergelijking met Ronaldo is niet zo onaardig. Want die werd van me ook net even wat te zwaar op een gegeven moment. En, en dat gebeurde bij Jones ook. Behalve dat Jones zich toch wat hij pakt heeft. Uh, nu behoorlijk lekker wat uh, uh, goed geld mee pakt in Japan. Maar ook met het Nederlands team uh, daar echt een leider is geworden. En niet het voorjaar. Uh, ja Die jongens die naar hem opkeken vroeger. Ook bij de hand heeft genomen. En met het Nederlands team goed heeft gepresteerd. Half finale gehaald van 2K. WK. Ja, en dan heb je het over Antilliaanse jongens. Hè? natuurlijk Van ook die naar hem kijken. En die dat ook prachtig ja. vinden. Ja, dat is natuurlijk een, een, op de eilanden nog een heel andere beleving dan hier. Ja. Uh, het weer speelt ook wel mee. Het is er wat fijner om in, in maart en oktober te honkballen. Dan het hier gemiddeld is met ja, regen en wind. Daar kan je dat maar door blijven doen natuurlijk ook. Hè? Ja, ook ja daar wordt het op, op straat gespeeld. Uh, op de, in de winter ook. Uh, daar gaan ook Nederlandse internationals naartoe om te trainen. Uh, veel van de jonge talenten trainen buiten het seizoen. Uh, jongens van Curaçao, bijvoorbeeld, ook op het eiland. Dus zeker, die, die hebben Jones uh, allemaal als groot uh, voorbeeld. Nou, hij is, kan ik dat zeggen, inmiddels de held van Aruba natuurlijk. Zeker weten. Ja, een van uh, Wim Martinez, coach van, van het Nederlands team. En, en uh, ook uh, met Roets op Aruba. Die zegt, het eiland gaat ondersteboven. Nou, wat dat precies inhoudt... Uh, dat moeten we misschien nog eens vragen. Maar het, het is een gekke huis. wordt in alle kroegen daar gevolgd. Uh, ja. en, en, en nog even Nederland dan. Is dit nou de doorbraak voor het Hongbal in Nederland? Nu we jou dit allemaal zo horen vertellen. En dat vannacht kunnen zien. Nou, we moeten zo te misschien de parkeerplaats van het Mediapark... eens oplopen om te kijken of de drommen mensen zich <laughs> hebben verzameld. Maar ik ben bang dat het nog niet zo is. Uh, de, de, kijk, dat ik hier nu zit... Denk ik al een teken dat er meer aandacht voor is. Dat was een paar jaar geleden natuurlijk niet zo. Uh, 2015 komen de mogelijke wedstrijden van de Major League naar Nederland. Daar probeert uh, de, uh, onder andere Robert Eenhoorn, een voormalig New York Yankees, er hard voor te maken. Uh, we zullen het zien. Ik zie de kranten uh, uh, volstaan. De, de Volksland heeft zelfs voorpagina bericht vandaag over Ruxander Boga's. Ja, er is iets aan het gebeuren, maar ik ben bang dat het Plein... nog niet volstaat bij een titel. Wij nodigen je gewoon binnenkort weer uit. Maarten Kolsland, hartelijk dank. Dank je wel. Over. Xander Boogaert, we gaan hem in de gaten houden. Dankjewel. Het is vijf voor twaalf. Ja, en dan toch nog even Zwarte Piet. Ik zei het al aan het begin van het uh, programma. Uh, Mandy Roos, goedenavond. Goedenavond. 16 jaar oud, heeft opgeroepen ja. zaterdag te gaan demonstreren... op het Malieveld in Den Haag. Zwarte Piet moet blijven, heeft ze op ja. Facebook namelijk gezet. Heeft dat inmiddels veel bijval gekregen op Facebook, Mandy? Uh, heel erg veel. Er zijn, ik heb er ook evenementen aangemeld. Er zijn nu al ongeveer uh, 200 mensen die zich hebben aangemeld. 200? En, uh, 200. Ja, oké. Okay. Ja, ik zag wil... op het journaal zeg ik, twee reclamemannen. En die hadden geloof ik inmiddels 1 miljoen likes. Bij een, niet, niet een oproep om te gaan demonstreren, maar in ieder geval een soort oproep... om te laten horen maar dat, dat je voor Zwarte Piet, Piet bent, hè? Ja. Maar, die, maar die 200 die gaan wel allemaal naar het Maniveld, denk je? Ja, die hebben zich allemaal aangemeld dat ze komen. Oké. Okay. Hey, en waarom is dat? Want probeer eens om mensen ervan te overtuigen... of ze wel of niet moeten gaan naar het Malieveld straks. Het is een uh, demonstratie tegen de VN. Uh, die vinden dat de Zet Piet uh, verboden moet, uh, moet worden omdat het racisme is. Nou ja, voor mij gezien en voor de rest van een groot deel van Nederland... is dat helemaal geen racisme en dat hoort gewoon bij onze traditie. Ja, en wat zou jij willen zeggen tegen mensen die zich groen en geel ergeren aan Zwarte Piet? Omdat ze zelf een gekleurde huidskleur hebben... en, en dat ze denken van ik vind het vreselijk dat dat ieder jaar weer zo is. Dat dat niet voor hun bedoeld is. En dat ze zwart zijn vanwege de route. En niet omdat ze zwart zijn. En dat, het juist, uh, dat ze juist trots moesten zijn erop. Want dat zijn juist hele lieve, gulle, gezellige mensen. En juist voor de kinderen is het heel leuk. Ja. Um, heb jij ook negatieve reacties gekregen? De enige negatieve reacties die ik tot nu toe heb gekregen... dat zijn reacties van... Uh, waarom doe je het? Je ziet er toch niks mee op. Het is nu eenmaal besloten. Uh, hoe jammer we het ook vinden. Mm -hmm. Maar uh, ik heb verder nog geen uh, reacties gehad... van, uh, van mensen die er tegen zijn. Oké. Okay. Mandy Roos, ik dank je wel. We gaan vanzelf zien hoeveel mensen daar naartoe gaan. Straks in Casa Luna, Helco Span met architect Dick de Gunst. nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mich te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigarette. En een laatste glas in steen. Dichter bij het oog? Volg het oog op Facebook. Slash oogopmorgen.